in Zandvoort. Zin in Zandvoort... Zandvoort is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag vijf minuten over de klok van drie uur... tijdens weer voor de Hitlijst van Europa... 23e jaargang weer van de Euro Breakdown en daarvan aflevering 49. De DfT vandaag is 6 december. En deze week in de lijst 16 stijgers, Eén zit blijven maar, 19 dalers en vier nieuwe binnenkomers. Ik Denk dat ook dat vier platen natuurlijk deze week niet gehaald hebben. Michel Klaes, Hey Lady Luke, Avicii, Hello Blank, Wake Me Up en John Newman, Love Me Again, zonder 16 weken erin. Een beetje korter, dat was Bonnie McKee en American Girl. Na 15 weken dus uit de lijst verdwenen. Een goede week, dat is het voor Eminem en Rihanna. De Monster is de snelste stijger van deze week. 13 plaatsen gaat die omhoog. En de snelste daler is in handen van John Mayer. Zijn peperdol komt niet tegen de regen en de wind, denk ik. Want hij zakt in één keer 11 plaatsen naar beneden. En de langsgenoteerde, dat zijn er dan nog twee. Naughty Boy en Sam Smith. La La La. En Mr. Proms Waves. Beiden staan eronder, het is alweer 17 weken in. En een van die twee die vinden we ook gewoon helemaal onderaan de lijst. Dat is Naughty Boy. 17 weken in de lijst, zak het van 35 naar 40. Holly Merch, Dear Darling, staat 16 weken erin. Zakt van 34 naar 39. En straks op 38 beginnen wij met de eerste nieuwe binnenkomen. The Shot at Night. En dat is een nieuwe plaats van The Killers. Straks dus op 38. We beginnen gewoon onderaan. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. zakken ze vijf plaatsen naar beneden van 35 naar 40. Maar ze zijn wel alweer 17 weken in de lijst. Boy, Sam Smith en La La La. Een weekje korter in de lijst. Olly Meurs, Dear Darling, zakken naar 39. En op 38 na weken van geruchten... onthulden de Amerikaanse rockers van de killers gisteren... hun plannen voor een compilatiealbum. Dat moet dan geworden, direct hits... Deze is verschenen op 11 november en zal daar 15 nummers stellen. Naast bekende hits als Mr. Brightside, Somebody Told Me en When You Were Young... zal de plaat ook nog eens twee nieuwe nummers staan. Just Another Girl en het uh, eveneens gisteren voorgestelde Shot At The Night. De luxe uitvoering van het album krijgt onder ook nog een, uh, een demo versie. En dan van Mr. Brightside en een uh, Calvin Harris remix van uh, When You Were Young. Dat is alles over het nieuwe album van de Killers. En daarop ook de nieuwe single van hun... Shot at Night komt deze week binnen in de lijst van Europa. Zoen dat is dus eerste binnenkomen deze week op nummer 38. van Brendan Flowers, de liedzanger van The Killers... met hun nieuwe hit, Shot at the Night. De eerste binnenkomer van deze week was dat op 38. 37 Laan Summertime Sadness zakt vijf plaatsen in de twaalfde week. En op 36 ook een, een nieuwe binnenkomster ding waar we een hele tijd niks van gehoord hebben... want de trouwe fans van Celine Dion die hebben zes jaar moeten wachten... op een plaat met Engelstalig werk, maar het album is dan eindelijk klaar. Dan eens in de geschiedenis kijken... de discografie van deze Canadese die gaat namelijk terug naar 1981. Ze staat wel meer bekend als een zangeres die in de jaren 90 grote hits... scoorde met de powerballets als uh, Because You Love Me... It's All Coming Back To Me Now en natuurlijk My Heart Will Go On... Liefhebbers van dat repertoire zijn mogelijk een beetje teleurgesteld... in haar 25e studioalbum alweer. Want Love Me Back To Life is namelijk vooral een popalbum geworden. Zelfs de bijdrage van Diana Warren, al zo'n 30 jaar hofleverancier... van liefdesliedjes voor menig artiest... is een moderne popdeun zonder de kenmerkende uithalen... die haar zal eigenlijk zijn. Dion die lijkt toch wat aansluiting te gaan zoeken... bij de jongere popzangeressen als Adele en Jessie G. En dat lukt er overigens best aardig. Want uh, Breakaway and Didn't Know You Love lijken wel een beetje gemoduleerd naar nummers van Adele. En Water and a Flame, dat aanvankelijke titelnummer zou worden van het album, is zelfs een koffer van een duet tussen de Britse zangeres en de co-acteur Danielle Marywater. Het andersortige repertoire van deze Selindon die zorgt ook voor een andere vocale benadering, waarin de artiest soms met amper, uh, soms amper te identificeren valt. Verder dient Love Me Back To Life een handvol aardige radionummers. Twee aangename R&B-duetten en een Brave cover van Patty Austin... Billy Joel en James Ian. De eerste single die uitkomt van het nieuwe album van Celine Dion... is ook meteen uh, na het album genoemd. Love Me Back To Life. Die zien we langzaamaan overal in Europa in de hitlijsten terechtkomen. En daarom staat ze nu ook in de Breakdown. Nummer 36 is gereserveerd voor deze Canadese... Zangeres, Zalignon, love me back to life.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 van Europa, maar dit is er één. En deze in een uh, Antilliaanse afkomst heeft hij trouwens. Afkomstig uit Soetermeer, Dennis Priceball Star. Maar wij kennen natuurlijk veel beter als uh, Mr. Promps en zijn Waves. 17 weken geleden kwam hij binnen in de lijst van Europa... ...en met Naughty Boy, dus nog een van de twee langsgenoteerde plaatsen. zak van 29 naar 35. Kevin DeGraw, de Gra, the best I ever had, staat 15 weken in de lijst, zak van 30 naar 34. Robbie Williams, voormalig lid van de immers populaire boyband Take That... Die werd in 2002 verkozen tot een van de Engelse 100 grootste Britten aller tijden. Robbie verliet de groep op een hoogtepunt in 1995 en begon toen een solo-carrière. De man waarvan altijd gedacht werd homoseksueel te zijn trouwde in 2010... geheel onverwachts met de Amerikaanse Eda Field... In 2012 werd, uh, werd hij voor het eerst vader van een dochter Theodore Rose. Theodora Rose. Go Gentle, dat is de eerste single van Swing Bought A Waste. dat is het tweede swingalbum van Robbie Williams dat vorige maand uitkwam. Twaalf jaar na Williams zijn eerste swingalbum. Dat was toen Swing When You're Winging. Williams die heeft uh, swingklassiekers opgenomen. Een aantal uh, nieuwe tracks waarvan Go Gentle er dus één is. Terug te vinden op dat nieuwe album Swing Boat Waste. De ene laatste binnenkomer van vandaag is dus Robbie Williams. Hij doet dat meteen op nummer 33 in de lijst van Europa. Zie je hem met Robbie Williams en Go Gentle. over de klok van half vier op deze vrijdagmiddag hier op CFM. De nummer 31 was dat van deze week. Tijd voor ons om achterom te gaan kijken. Onderaan de lijst: de naughty boy en Sam Smith, la la la, staan 17 weken in de lijst, zakken van 35 naar 40. Olly Meurs, dear darling in de 16e week, zakken van 34 naar 39. De Killers, shot at the night, nieuw binnen op 38. 37 Lana Del Rey, Summertime Sadness. En Celine Dion, Love Me Back To Life, nieuw win op 36. Mr. Prompt and Waves, zakt naar 35 in zijn 17e week. En Kevin DeGraw, The Best I Ever Had, zakt 4 plaatsen in de 15e week. Robbie Williams, Go Gentle, nieuw win op 33. 32, 11 plaatsen verlies voor John Mayer en zijn paperdoll. Lee Golding, how long, will you lo how long Will I Love You? Tweede week, dat zij in de lijst staat. Vorige week nog, nieuw win op 38, deze week omhoog naar 31. Nummer 30, de laatste binnenkomer van deze week. In de laatste tijd heeft Gerard Ekdom zijn danschoorn aan in Even Ekdom. Na een paar weken Ricky elke dag te hebben gedraaid, gaat hij nu door een hele vette Deep House-achtige plaat, Look Right Through. De plaat is al even uit, maar nu uh, wordt hij steeds bekender in Europa. Desalniettemin in Nederland dus door deze Gerard Ekdom hemzelf. Storm Queen, dat is een DJ uit de Verenigde Staten en maakt deze lekkere plaat. Extra lekker is de zogenaamde MK Focal Edit. En dan kun je naast het dansen ook een beetje mee gaan zingen. Op dit moment in de hitlijst is niet die uh, vocal edit terug te vinden. Het mooie is dat het wel gewoon de B-kant is van de zingel. Dus we kunnen ze zowel de gewone als de M MK vocal edit draaien. Maar we beginnen vandaag gewoon met de, de gewone versie van Storm Queen. Blue Cry Troop. Opnieuw weer op nummer 30 in de lijst van Europa. Dan krijg je toch een beetje zomers gevoel allemaal. Als je naar buiten kijkt is dat gevoel gewoon in één keer weg prijs boven zand wordt, het blijft het hele weekend een beetje regenen en koud. Meer kan ik er helaas niet van maken. Perry gaat in de vierde week omhoog van 27 naar 26, unconditionally. Taylor Swift en Ed Sheeran Everything Exchange zakten naar 27. Stromo-T en papa OT zakten naar 28 en Cerebro-Mimimi zakten naar 29. En daarvoor op nummer 30, Storm Queen en Look Right Through nieuw winnen op nummer 30. 26 dus Katy Perry en 25 is voor Sher en T.I. I. I wish heet hij inderdaad. De derde week dat ze in de lijst staan van Europa. Vorige week 31, deze week 25. En straks Lily Allen, somewhere only we know. Me, do you really wanna do that? Make a wish, hey. girl. Lily Allen, Somewhere Only We Know. Dat is natuurlijk een uh, koffer van de bekende plaats van King. Maar ik vraag me af welke is nou de mooiste. Ik vind deze ook wel erg mooi geworden. Lily Allen in haar tweede week. Omhoog van 33 naar 24. En Cher Lloyd en T.I. I wish daarvoor op 25. 23 is er voor James Arthur. You're nobody till somebody loves you. Een van de oude X-Factor winners dus. In het Verenigd Koninkrijk. Twee plaatsdiensten zijn vijfde week. Straks de nummer 22. Sia, Elastic Heart. op deze week voor Sia zes plaatsen winst in haar derde week Hart. Heart. Zo voor het nieuws van 4 uur kijken wij even snel achterom Storm Queen. Look right through, komt nieuw winnen op nummer 30. Cerebro, Mimimi staat 11 weken in de lijst, zak van 23 naar 29. En Stromae en de Papo-T in de tiende week, zakken van 20 naar 28. Van 22 zakken naar 27, 12 weken in de lijst. Taylor Swift Ed Sheeran. everything has changed. Katie Perry, unconditionally, in haar vierde week omhoog van 27 naar 26. Van 31 naar 25 in de derde week, Sheila Lloyd en she T.I., I wish. Lily Allen, somewhere only we know, in haar tweede week omhoog van 33 naar 24. James Arthur you nobody, till somebody last you in zijn vijfde week twee plaatsen omhoog naar 23. En Sia met Elastic Heart ging hij in haar derde week omhoog van 28 naar 22. Dit zijn de mannen van One Direction in hun vierde week. Het Story of My Life omhoog van 26 naar 21. De laatste plaat tot aan het nieuws van 4 uur. Na het nieuws zijn we weer bij je. en gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Welke dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur. Dit is One Direction. My heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. De firma Transceptor Technology. Приступила к производству компьютеров "Персональный Спутник".